Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Utrecht is een uur geleden de eerste etappe van de Tour de France begonnen. 198 coureurs rijden een tijdrit over 13,8 kilometer door het centrum van de stad. Vanaf het Jaarbeursplein vertrekt er iedere minuut een renner. In de stad is het snikheet en bomvol. Maar dat heeft volgens het Rode Kruis tot nu toe nog niet tot grote problemen geleid. Enkele mensen moesten behandeld worden omdat ze last hadden van de hitte. Bij het inrijden ging de Zwitser Reto Hollenstein onderuit... na een botsing met een man die de weg over wilde steken. Volgens zijn ploeggenoot Stef Clement kan Hollenstein gewoon van start. De gemeente roept wielerfans op niet, langs het, niet langer het parcours over te steken. Vrijwilligers hebben op sommige plekken moeite het publiek in bedwang te houden. De Griekse minister van Financiën, Faroufakis, noemt de Europese maatregelen tegen zijn land een daad van terrorisme. Faroufakis zegt tegen de Spaanse krant El Mundo dat Griekenland deze week gedwongen werd om de banken te sluiten en de bevolking op die manier bang is gemaakt. Morgen spreken de Grieken zich in een referendum uit over de bezuinigingen en hervormingen zoals de schuldeisers dat willen. Volgens Varoufakis gebeurt er een ramp als de Grieken voor ja kiezen. Zijn Duitse collega Schäuble sluit niet uit dat Griekenland na het referendum de eurozone verlaat. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen... waarin het gruwelijke oorlogsgeweld in Zuid-Soedan tegen vrouwen wordt veroordeeld...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 het weer vanmiddag is op de meeste plaatsen zonnig en erg warm, met maxima van 29 aan de kust tot 36 in het binnenland. In de namiddag en avond is er vooral in het oosten en noordoosten kans op een regen of onweersbui. Morgen ook eerst veel zon, maar later weer kans op enkele stevige onweersbuien met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 Zo werd het uh, 9 minuten over 3 uur. Welkom terug bij Salford op zaterdag. Wederom een uur uh, vanaf de Tolweg 10a en uh, we zitten lekker in een uh, studio met een airco. Dat scheelt wel hoor, Albert-Jan. Ja, dat uh, scheelt enorm. <laughs> Zo, want die temperaturen uh, buiten ja, die zijn uh, toch wel een stukje lager op dit moment dan uh, vanmorgen. Maar toch nog uh, behoorlijk. Hats, hats, hats. Uh... Uit 2, wat gaan we daarin allemaal doen? Uiteraard, luisteraars, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier de evenementenagenda. Want er zijn weer de nodige evenementen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort... die uw aandacht verdienen, dat om half vier. Ook krijgt u, heeft u van ons nog te goed uh, de uitslag van de kwalificatie van uh, Silverstone. En dan hebben we het over Formule 1. En ik kon u vast uit de droom helpen. Uh, Max Verstappen zal daar als veertiende aan de start verschijnen. De. Dat is niet goed. En waarom dat is, dat, dat hoort u later in dit uur. En kwart over drie, ja, dat vind ik wel het hoogtepunt van de uh, tweede uur... want we krijgen namelijk, uh, luisteraars, de komende maand... Radio Tour de France uh, ZFM. En uh, aan wie is dat dan te danken? Aan uh, niemand minder dan onze collega Henny Rukert. Sinds kort uh, woont, uh, woont hij ook in uh, Zandvoort... en uh, presenteert hij op de vrijdagmorgen het programma De Watertoren Live Sport. En voor diegenen onder u die Henny Rukert niet uh, kennen... hij heeft jarenlang uh, verslag gedaan van de Tour de France... bij het programma Langs de Lijn en veel met Theo Komen... Uh, gewerkt en hij weet dus alles van de tour. En hij gaat dat voor ZFM de komende maand uh, ook bijhouden. Dat Daarover meer rond de klok van kwart over drie. Dus ik zou zeggen, uh, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM, live vanaf de tolweg 10a. ZFM. We hebben zin in de zomer. En het hoor je ook aan de muziek <tomst> bij ZFM. Hier is Toto Cotugno in L'Italiano.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 Non ti cantare, per ne so quiero, sono un italiano, un italiano vero. Tu non een si Sato sul blu e la viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia,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 Ja, nou, Sono fiero sono I can see clear Zo krijgen we zo nu en dan nog een uh, verzoekplaat binnen, Albert Heer. Ja, lekker op tijd ook, hè? Ja, lekker, hè, <lacht> lekker. Maar hij is er wel, hoor. En we draaien met uh, plezier. Dit is van uh, Johnny Nash en I Can See Clearly Now. Het is uh, 17 minuten over drie. Nou, je zei het al, hè? Radio Tour de France. <lacht> ja. <lacht> ja, het is de tijd voor, hè? Ja, Hij zit uh, tegenover mij in ieder geval. En naast ons collega Henny Ruckert. Goedemiddag, Henny, Welkom in de uitzending. Goedemiddag, dankjewel. Ja, gezellig op de zaterdagmiddag de komende weken bij ons uh, te gast. Prima. Ja, heel uh, ja, ja, goed. Wij, wij gaan er vanuit uh, Radio Tour de France. Uh, ik durf het bijna niet te vragen, maar Henny, uh, sinds kort woon je in Zandvoort. Ja. Uh, je, je bent uh, sinds enige tijd, presenteer je ook voor CFM het programma Watersport. Uh, de Watertoren Sport live op de vrijdagmorgen van 10 tot 12. Met, uh, met uh, een speciale gast uh, die actief is binnen de sport. Uh, ik heb hem hier liggen, een keurige cv van uh, Henny Rukert. Maar kun je de luisteraars even uitleggen wie Henny Rukert is? In een zinnetje of twee? Nou, Henny Rukert is allereerst een Utrechtjakkie. Dus die is vandaag zo trots als een pauw, hoor. Ja. <laughs> wat ja. hebben ze daar mooi georganiseerd? Ik ben daar heel erg trots op en het uh, doet me ontzettend goed. Ik heb mijn eigen huis al een paar keer, waar ik geboren ben, al een paar keer uh, in beeld gezien. Vlak bij de Kroeselaan. En ja, uh, doet je wat? Het, het, het is echt Utrecht, waar het normaal mopperen is. Iedereen is blij, iedereen maakt feest. Tot vannacht drie, vier uur, allemaal En geen enkel ding gebeurt. Nou, mooie kan je toch niet hebben? Zo hoort het. Zo hoor je als mensen met elkaar om te gaan bij iets moois. Uh, Henny, uh, wat heb jij met de Tour de France? Ik heb de uh, Tour de France heb ik zoveel mee... dat ik jochie van zes van mijn uh, Asselijnstraat... waar ik dus uh, woonde, naar de Damstraat... ongeveer uh, 25 minuten lopen liep om daar bij de sigarenwinkel de uitslag van de dag van de Tour de France te bekijken. Op mijn negentiende uh, ben ik in een oud-amietje de Tour achterna gegaan. Dat was het jaar 1968, nou dan weet je het wel. Ik sta ook op al die filmpjes net achter Jan Jansen terwijl hij <lacht> over de meet komt. En uh, ja, dat is het begin geweest. Toen ben ik uiteindelijk door Theo Komen ben ik bij het spul van uh, de radio gehaald. Ik was uh, hoofdsport bij de Wereldomroep. Daar deden wij voor het eerst de Tour de France voor alle mensen in het buitenland. En dat resulteerde met uh, mensen met spandoeken op de bergen... van dankjewel ook dankjewel Henny. En toen uiteindelijk heeft de NOS me binnengehaald in uh, 80. En dat was natuurlijk weer een bijzonder jaar. Want daar kwam de tweede overwinning in de Tour... die ik van dichtbij meemaakte. Nou, mooi, mooie kan je het niet hebben natuurlijk. Ik heb het tot 90 gedaan. Toen was ik het eigenlijk een beetje zat, tien maanden per jaar weg. Want dat betekende het wel natuurlijk. Ja, maar, ja dat wel. Maar mis je het niet? Uh, die, die, die, die adrenaline? Die, die... Nee. Ik vind de adre adrenaline heb ik thuis. Ook als ik voor de televisie lig, ligt, gaat die adre adrenaline omhoog en ik, uh, ja, het is net alsof ik er nog bij ben. Ja. Maar ik mis het, nee, ik mis het niet. Ik heb vanaf 90 do documentaires gemaakt. Toen heeft uh, NOS mij in 92 naar Sint Maarten gestuurd voor de documentaire Ook Dit is Nederland. Nou, die heb ik gemaakt. Op 3 november zat ik in het vliegtuig, op 4 november werd die uitgezonden, dus toen was die afgemonteerd. En ik heb daar 17 jaar gewoond. Ja, je, je kwam niet meer terug. Ik kwam niet meer terug. Je ik was, was daar verliefd op dat eiland. Zo fantastisch. Iedere dag 28 graden, zoals vandaag hier. Iedere dag vriendelijke mensen. Als je de weg wil oversteken, er hoeft geen stoplichten te zijn. Ze stoppen gewoon voor je. Beste eten van de wereld. Dat wil ik echt zeggen. Sint Maarten is zwaar onderschat door de Nederlandse vakantiegangen. Het is een fantastisch eiland. En maar, ik ontmoette daar een Nederlands meisje uit Heemstede. En dat is ook de reden dat ik nou hier woon. En ik had twee kinderen en die moesten naar school. En scholing is lauzie in Sint-Maarten. Dus dat is de reden dat we hier zijn komen. Oké, okay, uh, en bevalt het? Ja, enorm. Ja, geweldig. Ik droomde ja. mijn hele leven van een plek in Zandvoort en ik heb hem. Nou, ja. dan win je toch een loterijprijs. Dan heb je een lot uit de loterij. Ja. Uh, ja, vandaag, je zei het al, de start in jouw stad. Utrecht, de, de, de eerste tijdrit. Uh, wat is je idee van de tijdrit tot nu toe? Ik vind hem spannend... Maar ik vind het opmerkelijk dat uh, uh, een Australiër... tot nu toe de snelste tijd heeft, 14.56. Ik denk dat de winnaar laag in de 13 minuten zal rijden. Dus het gaat echt een stuk langzamer dan dat het kunt kan zijn. Hè? Van Emden, de Nederlander, heeft tijd, uh, een tijdje alleen bovenaan gestaan. Die staat nu tweede. Geesink is vijfde, die reed 15.29. Mm. Ik dacht in het begin dat is niet zo goed, maar Richie Port bijvoorbeeld die reed 16-2, dus die was langzamer. Sebastian Langenveld reed 1613, die was langzamer. En Quintana reed 1557. Dus die verliest alweer 28 seconden op Robert Gezing. Dus uiteindelijk, als je er naar kijkt, heeft Gezing het best gedaan. Stef Clement is nu het parcours en ik ben heel benieuwd hoe die het gaat doen... want die kan natuurlijk behoorlijk tijdrijden. Ja, maar je, je hebt natuurlijk een verschil tussen tijdrijders en klassenmensenrijders. Zeker. En, en wat jij nu net aangeeft, van Geesink en die anderen, dat zijn, uh, andere, zijn klassenmensenrijders. Ja. En uh, die, die, gaan, he, dus die, die blijven wel bij elkaar qua tijd. Nou ja, goed. Die vlees pak 28 seconden op uh, Quintana. Die ja. moet hij eerst maar weer goed maken, natuurlijk. Klopt. Ja, daar heb jij weer gelijk. Uh -huh. uh, uh, een andere grote kanshebber Die is eerder gaan starten. Die is om uh, vijf voor half vijf aan de beurt. Dat is Tom Dumoulin. Uh -huh. En uh, waarom, weet je waarom die er eerder is willen gaan starten? Ik denk dat het te maken... Ja, weet ik niet. Misschien met de weersverwachting. Ja, klopt. Dat verwacht met ik het eigenlijk. Met, met de weersverwachting te, maar, te maken. Maar ja, nou, het is prima. Laat het hem doen. Uh, iedereen denkt dat hij geel haalt. Er ligt een druk op die jongen de laatste weken. Het is alleen maar moulin, de moulin en geel. Ja. Ik geloof dus dat hij het niet haalt. Ik denk dat uh, Martin de Duitse dat hij gewoon wint. Dat is absoluut de snelste man op het moment. En Cancelade is natuurlijk ook heel erg gevaarlijk. Scha we, we kunnen misschien van Lars Boom iets verwachten. Want die kan op zo'n parcours heel goed uit de voeten. Lars ik heb hem alweer genoemd. Er was nog ja. geen meter gefietst en er was alweer grote onrust overal. Ja, klopt. Nou, ja. Een beetje raar hoor, zo'n cortisolwaarde zegt natuurlijk helemaal ja, niks. Wat, wat is dat? Wat, kan je een grote lijn ja, je, wat... je kan het krijgen door, door een ziekte, door een griepje, door een hoogtestage. Het kan allerlei redenen hebben. Maar het kan ook uh, zijn dat je gewoon weer aan de EPO zit. En als je dat zou kunnen controleren... dan gingen van de 179, 80 renners direct al naar huis. Want laten we gewoon eerlijk zijn... Ja. Ze blijven het maskeren, ze nemen nu minder hoge dosis en het wordt gewoon nog volop gebruikt. En vooral door die Russische ploeg, laten we eerlijk zijn. Ja, maar goed, ja, de, de, voordat er één meter gefietst is, was er dus alweer. Maar hij gaat gewoon van start. Hij uh, gaat van start, start geweest. want ze hadden van uh, die ploeg wel een andere renner ingevlogen. Maar ja. de organisatie van de Tour de France wilde niet dat er nog een wijziging optrad op de laatste dag. Dus vandaar dat uh, ze het risico lopen. En nou kan het zijn dat Luijsboom die behoorlijke tijdrijder is... dat hij vandaag een slechte uitslag rijdt... omdat hij niet uh, in, de, in de controle wil vallen. Dat zou heel goed mogelijk zijn, maar ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Oké, okay, maar we zijn nog, uh, ja, we zijn, het is nu uh, rond de klok van half vier. Maar de, uh, Chris Froome, ook een, uh, ook een grote kans hebben voor de eindoverwinning? Dat is mijn uh, grote kandidaat. Die, uh, die mag om kwart over vijf uh, nog uh, gaan rijden. En ja. dan als laatste hebben we Nibali, die... Uh, ja, Mag iedereen u. zegt Nibali, iedereen zegt Contador, ik zeg gewoon vroem. Ik heb hem in de Dauphiné bezig gezien en daar was hij absoluut de sterkste. En vergeet niet dat Contador die heeft al een ronde gewonnen. En twee rondes in het huidige wielrennen, dat is bijna niet mogelijk. Dan ben je een Ubermensch. Ja. En uh, ja, diegene die dat uh, de laatste keer meerdere malen achter elkaar haalt, dat verhaal hoeven we niet te herhalen. Dat is inmiddels achterhaald en duidelijk. Eh, ja, daar wil ik ook nog wel iets over zeggen natuurlijk. Hè? Want in die tijd, het was gisteravond op televisie... in dat uh, programma van die twee jongens die echt leuke televisie maken. En toen keken ze naar de uitslag van 1985. Wie daar dan zou moeten winnen. En dat was dan Cadel Evans op de negende plaats. Dus de eerste acht werd, werden gewoon allemaal weggestekt... omdat ze aan de doping zaten. Ja. Nou, dat zegt genoeg natuurlijk. Maar dus waarom moet je die jongen nou alles afpakken... terwijl in die hele tourgeschiedenis... ik weet niet hoeveel mensen aan de doping zijn geweest. Blauwekul. Herinner net met Henny Kuiper... Niemand praat erover. daarover. Nee. is wel een gestolen tour voor Hennie. Ja. Dat is een stukje geschiedenis voor de insiders, dat klopt. Uh, en nog even kort, uh, wat, is, wat vind je van de, de, de, de, alle etappes bij elkaar? Wat, vind je van, wat verwacht je? Ik verwacht het volgende, dat vandaag uh, Dumoulin niet de tijdrit wint... maar dat hij in de beklimming van de muur van Hoei... door zijn korte achterstand vandaag... En door de achterstand van de groten die kunnen klimmen de komende dagen... dat hij daar net... Het is ook een behoorlijke klimmer, hè? Ja. Dat hij daar die trui gaat pakken. En dat zou natuurlijk toch enorm zijn. Geweldig, Henny. We zijn ontzettend blij met je. En dat jij voor CFM de Tour gaat volgen. En uh, hopelijk elke week even een update kan geven... van wat er is gebeurd en wat er staat te gebeuren. Zullen we Zou doen. te gek zijn. Zullen we doen. Vive okay. toeren. tour. Top. Henny, dankjewel. Radio de Tour de France bij uh, CFM op de zaterdagmiddag. Ja, wat wil je nou nog meer, hè? Zodat gaan we eens even kijken naar de evenementen... voor de komende dagen. De evenementagenda met Albert Jo Vos. Het zal alweer een behoorlijke lijst zijn. Dus uh, houd pen en papier bij ons. Ja, dat zegt hij altijd. Maar eerst nog even een plaatje uit de de oude doos. Hier is je uh, zunderedoort samen met Nene Cherry en 7 seconds. Bullma sen. Bullma disma dire. Da fock me hier. Gamma. Linet te insieme su. A tegin. Be kuma. kuma ho dal dineo. Linet te we should be using I'm the ones who practice quickie chalk For the sword and the stone Bad to the bone Battle's not over Les raisons qui nous poussent de changer tout J'aimerais qu'on oublie le coulot Pour qu'ils espèrent Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent Je veux les gamins ouverts Les amis pour parler de leur peine De leur joie Pour qu'ils nous font Des infos qui ne divisent pas Changer Seven Seconds away, Just as long as I stay. 93 alweer met uh, deze van Jus en Nene Cherry. Jorde de 7 Seconds. Ja, het is inmiddels uh, half 4 geworden. Zo, uh, we gaan doen, We gaan maar... het doen, Ben je er klaar voor, de no. even de middenagenda? Terwijl uw uh, luisteraars naar de muziek luisteren... waren Henny en ik nog druk uh, met onze gedachten bij de Tour de France. Ik merkte er wat maar van, ja. Uh, inderdaad, uh, niks. getreurd. Volgende <laughs> week is uh, Henny er weer en zal ons weer bijpraten over de ontwikkelingen van de Tour de France 2015. Goed, wij zijn weg. Wij gaan weer landen op aarde en we gaan weer door met de evenementenagenda. Nou, er is weer genoeg te doen in en rondom ons prachtige dorp. Uh, allereerst nog even de nieuwe uh, expositie in het Zandvoortsmuseum. En daarvoor gaan we naar de Swalueestraat nummer 1, het Zandvoortse Strand. De tentoonstelling Het Zandvoortse Strand vertelt het fascinerende verhaal... van het strandleven van Zandvoort aan zee door de jaren heen. Het entree is 2,25 euro en kinderen tot 18 jaar zijn gratis... En de uh, expositie is nog te zien tot 16 augustus. Dus ook mocht u gezellig op vakantie zijn in Zandvoort, schroom niet en doe een bezoekje aan het Zandvoortse Museum. Aan de Swaluweestraat nummer 1. Uh, dan ook 4 juli vanavond om 8 uur. Het Zotte Zomerfeest. En daarvoor wordt u verzocht zich te vervoegen bij het Sportcafé Zandvoort. Aan het Duitjesveld weg 1a. Het Zotte Zomerfeest. Het is weer tijd voor een nieuw feestje. Na het Zandvoorts Carnaval. Dat gerust als su succes mag worden bestempeld gaan ze dit jaar weer op de zomerse tour... met het zotte zomerfeest, cocktails, zwoele zomerdeuntjes en uiteraard, zoals u van hun gewend bent, heel veel gezelligheid. Dat allemaal in het sportcafé Zandvoort aan het Duintjesveld 1A... vanavond vanaf 8 uur en de afloop is 1 uur s'nachts. Ook om 8 uur bent u van harte welkom in de haven van Zandvoort... strandafgang Pauluslood nummer 9 voor het Buddha at the Beach Dance Party. Lekker dansen op de zomerse global mix van Jazzy Grooves... Uh, Letten, Arabische, Balkan beats en African rhythms en tot funk, dance en trance. De entree bedraagt 10 euro. En vanaf 8 uur tot 12 uur hebt u dan een groot feest in de haven van Zandvoort. Strandafgang, Paulusloot, nummertje 9. Dan uh, gaan we naar 5 juli. Nou, uh, het kan niet op. Dan is het weer tijd voor de Mega-jaarmarkt. Uh, een van de uh, drie Mega-jaarmarkten die Zandvoort dit jaar organiseert. U hoeft het centrum van Zandvoort maar in te lopen uh, morgen. En u zult getuige zijn van deze Mega-jaarmarkt. En jaarlijks worden uiteraard verschillende jaarmarkten georganiseerd... waarbij meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort domineren. Daarna zijn hier de hele dag diverse attracties, straattheaters, muziekshows... en nog veel meer te beleven. Dus zowel jong en oud hef, eh, activiteiten waar ze aan deel kunnen nemen. Begint morgen om 10 uur, s morgens tot 6 uur. Meer informatie over de megajaarmarkt en over deze megajaarmarkt... kunt u terugvinden op www.zandvoortpromotie.nl. Uiteraard, morgen ook weer racecircuit. Hadden we race, racerijen op het circuitpark Zandvoort... burgemeester van Alverstraat, nummertje 108. Vorige week natuurlijk giga met meer dan 30.000 toeschouwers... op het circuitpark Zandvoort, gecombineerd met culinair Zandvoort. Het was een mega weekend. Maar morgen wordt er ook weer gereced, en wel op het circuitpark Zandvoort... Uh, het is een uh, laagdrempelige uh, race gebeuren. Dus als u zegt, van, nou ik wil even een wandeling maken... en ik wil eens even een beetje gaan kijken bij de racerij... u bent van harte welkom, op, welkom op het circuitpark Zandvoort... aan de burgemeester van Alverstraat, nummertje 108. Ook op 5 juli vanaf 1 uur... bent u vanaf uh, uh, 1 uur van harte welkom bij Voosjes Strand. Strandafgang Paulusloot, nummertje 1A. Want dan is er een zogenaamde natte lunchconcert... in samenwerking met Jan Veen. U hoort het goed, Jan Veen. Een gezellige dag aan het strand bij Strand en Voosjes... morgen in Zandvoort. En dan een heerlijke lunch, inclusief concert van Jan Veen... en voor het hele gezin. De entree per persoon is 65 euro en uh, kinderen 40 euro. En daar wordt hij compleet in de watten gelegd. En muzikale omlijsting, niemand minder dan Jan Veen. Meer informatie kunt u natuurlijk vinden op de website... van de uh, strandtent Voosjes Strand. En uh, dan, ja, big party morgen. Vanaf 4 uur, dan hebben we het over Mango's Beach... Bar en Brussels aan zee. Dan is het weer tijd voor Zandvoort Live... En uh, ik hoef, ja, bij de, bij de mensen die daar bekend mee zijn, hoef ik het echt niet eens meer uit te leggen. Een gigantisch muzikaal feest op het strand. Vanaf 4 uur morgenmiddag tot 12 uur s nachts. Mango Beach Bar in Brussel aan zee. En dan gaan we naar 10 juli, 12 juli. Dat is volgende week. Dan is het weer tijd voor de DTM. De Deutsche Tourwagenmeisters komen naar Zandvoort. Drie dagen race spektakel met zowel racers op de zaterdag als op de zondag. In tegenstelling tot vorig jaar, toen er alleen even op zondag werd gereced. Dus het wordt het Duits grondgebied... het Circuitpark Zandvoort... met de jaarlijkse terugkerende DTM. Dan, zoals gezegd... Ton Ariessen zei het al in het eerste uur... Dancing in the Street op 11 juli vanaf 8 uur s'avonds. Prominente Zandvoortse DJ's... op diverse podia in de Halterstraat... Kerkplein en Dorpsplein line-up. Kijk dan even op de Facebookpagina van Muziekfestival Zandvoort. Dat allemaal Halterstraat, Dorpsstraat, Kerkplein. Overal is het Dancing in the Street... geblazen op 11 juli vanaf 8 uur. En de entree is uiteraard... Gratis. Heel goed, Rob. Dan van 12 juli tot en met 24 juli is het tijd voor de Recreade. Recreade is een vrijwillige stichting in Zandvoort... die ieder jaar in de zomervakantie twee weken kinderactiviteiten organiseert. Dat allemaal vanaf 12 juli tot en met 24 juli. Meer informatie over het programma kunt u uiteraard terugvinden... op de website www.recreade-zandvoort.nl www.recreade-zandvoort.nl ook op 12 juli, vanaf 10 uur morgens, bent u van harte welkom op het Gasthuisplein. Dan is het weer, komt die Jutters Kofferbakmarkt. Jutters Kofferbakmarkt. Al drie jaar blijkt dat de dus, uh, Kofferbakmarkt ja, in Zandvoort... Ja, daar gaat hij. Een groot succes zijn. Een gezellig evenement met veel terugkerende standhouders en gasten. Ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden naar de Kofferbakmarkt in Zandvoort. Vorig jaar was het al druk bezocht... en wellicht dit jaar met het prachtige weer wat we nu hebben nog drukker. Dat allemaal op, uh, op 12 juli vanaf 10 uur tot 4 uur s middags. Meer informatie kunt u vinden op uh, info-onair-events.nl info We zijn er bijna. Strandverblijf op uh, 18 juli. Safari Beach Club. Het ultime strandfeest komt eraan. Safari Beach Club strandafgang Paulusloot nummer 2... Uh, dansen met je blote voet in de zand, losgaan uh, in de ballenwak en chillen op springkussens met een bucket sangria in je hand. Op, het kan niet op, op strandverblijf aan. Het kan allemaal. Daar hebben we het over op 18 juli op Safari Beach Club Stranden van Paulusloot nummer 2. Meer informatie over het strandverblijf kunt u vinden op de website van de Safari Beach Club. Tot zover.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 Hélène, je suis pas vers l'air Mais je t'écris quand même Que je t'aime Hélène Laisse-moi devenir ton amant Seul montagnard de tes mondes. 25 jaar, ZFM. 25 pensando en que llegue el fin de semana. Para ver esta chiquilla que cautivo mi alma. Boquita dulce, mi niña loca. Besar tu boca es todo lo que me provoca. Sabes que te amo desde lo más profundo de mi corazón. Y que si tú no estuvieras, no podría expresar lo que siento.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 Sabes que me vuelves loco. Sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina. Sin ti... Ik mi alma, Boquita dulce, mi niña loca. en tu boca, es todo lo que me provocas. Boquita dulce, sin ti no puedo vivir, mi niña loca. Sin ti no puedo vivir, Boquita dulce, sin ti no puedo vivir. Sin ti no puedo vivir. Bueno, ya tú sabes que la música no conoce fronteras. Henry Méndez. La voz del flow tropical. Dat je sientas como una reina. Ja. ja, dan krijg je de zomer mooi mee te pakken hè? Deze van Henry Mendes. Yo ja, de mi reina. Ja, wel voordat we zo meteen aan de kwalificatie gaan beginnen, is nog even een ander bericht Albert Jan. Ja, en we hadden het eerste uur en tijdens de tijdens de evenementen agenda overzicht. Alleen over het strandpaviljoen Talassa. Ja. En uh, Paviljoen Talassa op het Zandvoortse strand scoorde afgelopen donderdag de titel van schoonste strandpaviljoen 2015. De ontspannen sfeer, gecombineerd met de schone omgeving en bevlogen ondernemers creëert een sfeer waar iedereen welkom is. Als prima gastheer faciliteren zij hun gasten met mooie en slimme uh, uh, afvalvoorzieningen. Al dus de vakjury op de website van Strand Nederland. De winnaar van het schoonste strandpaviljoen 2015 is Huig Molenaar Senior met zijn familie en het team van Talassa. Als ware ambassadeurs van Schoon, scoren zij als enige deelnemer een 9 op alle onderdelen met betrekking tot schoonheid. De Lassa organiseert regelmatig activiteiten voor bezoekers om de schone strand- en zeecultuur te beleven. Strandsmenu en gebouw aan hun duurzaamheid. Badgasten worden uitstekend betrokken en gefaciliteerd om het strand schoon te houden. Tweede reacties uit het, uh, uit het rapport. Het publieksoordeel. Toiletten zijn zeer schoon... en het restaurant was ook correct en zeer schoon. En de beoordeling van de mystery guest. Het hele strand wordt tijdens het seizoen dagelijks gereinigd... met een grote zelfontwikkelde zeefmachine. Ook doen de medewerkers van Pavillon Talassa hun uiterste best... om het strand in optimale conditie te houden. Dus ook vanuit hier namens CFM van harte gefeliciteerd. Het schoonste strand van Nederland vind je bij Talassa. Hier is 1 de singel van Felix...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 around op de zaterdagmiddag bij CFM. Met deze van Felix. Je de Ain't Nobody. Ja, en dan komt er een lekkere plaat uit de jaren 80 achteraan. Hier is We uh, Close Our Eyes. Uit de jaren tachtig je de single van Go West en We Close and Rise. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. Ja, dus zei je dat Max Verstappen 14e was, hè? Nou, zo desastreus is het ook nee, niet. Nee, ja, dat valt weer mee. Nee, hij, hij staat op de 13e startplek. En waarom staat hij daar? De vrije trainingen verliepen voor Max Verstappen vlekkeloos. Maar tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië ging het mis. Het is zo slecht in vergelijking met de vrije trainingen ...meldde de 17-jarige Limburger over de baat boordradio uh, aan zijn team Toro Rosso. Ik, ik snap er niets van, vervolgde Verstappen. Eerder in de kwalificatie beklaagde Verstappen zich al over het gebrek aan tractie... ...aan de achterzijde van zijn bolide. Geen tractie, ik kan niets... Verstappen overleefde weliswaar de eerste sessie van de kwalificatie, maar in het tweede gedeelte viel hij uit de top 10, een positie die recht geeft op deelname aan de slotsessie. De talentvolle coureur, die in beeld is bij Ferrari, waar ik in het laatste uur nog even op terugkom, bleef daardoor steken op een dertiende plek. En hoe ziet die startopstelling er morgen nou precies uit... van de Grand Prix van Silverstone in Groot-Brittannië? pol, nou, geen verrassing, Lewis Hamilton van Mercedes Grand Prix. Gevolgd door teammaatje Nico Rosberg. Uh, uh, Mercedes Grand Prix uiteraard. Drie, toch weer mooi, Philippe Massa. Hé, hey, kijk! Ja, verrassing, die is, die is, die is, be die is goed bezig, uh, Philippe Massa. Gevolgd op een vierde plek door Valerie Bottas... Op de vijfde plek komen dan de eerste Ferrari-coureur tegen. En dan denk je dat allemaal, Vettel, nee, Rijkonen. Die heeft een goed gesprek gehad, denk ik, van de week. <lacht> en met als resultaat dat hij op de vijfde startplek staat. En zijn maatje, Sebastian Vettel, volgt op zes. De teammaat van Max Verstappen, Carlos Sainz Jr., staat op een verdienstelijke achtste plek. En nogmaals, op de dertiende plek, Max Verstappen. En dan toch nog even kijken naar de McLaren's van uh, Alonso en Button. Nou, ze zijn niet op de laatste startrijd terecht terechtgekomen... maar op de voorlaatste. Op de 17e plek Fernando Alonso, gevolgd door Jason Button. Morgen vanaf twee uur live te volgen via BBC... en de diverse speciale sportkanalen. De Grand Prix van Groot-Brittannië 2015. En we zijn heel benieuwd uh, natuurlijk rivers, naar uh, Max down, Verstappen. Maar ja, daar heeft hij he he wat in te halen, hè, morgen. Ja, dat toch. Ja, een beetje weg. Van de 13e, weg. even naar de derde plek of zo. Dat lijkt so me wel leuk, toch? In ieder geval in de punten. Ja, heel goed. En hier is lekker de muziek. Gregory Porter in Liquid Spirits. nu.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 Liquid Spirit. Lekker hoor, Jesse op de zaterdagmiddag, jo, de Liquid Spirits. Dat was de CEO van Cracker Reporter. Nou, het is twee minuten voor vier uur, op naar het nieuws en weer van vier uur. Doe met bakenmat en hier is Teach Me.